Goedemiddag, ik ben Biem Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. De man die vorig jaar Maarten gezinsmoord pleegde in Ettenleur moet 30 jaar de gevangenis in. Onor K. van 34 is volgens de rechter schuldig aan het doden van zijn vrouw, moeder, zoon en dochter. Bij zijn vrouw, zoon en dochter was het volgens de rechtbank geen moord, maar doodslag. Omdat eigenlijk niet duidelijk is geweest wat er op dat moment in zijn hoofd omging en of hij daar uh, voorbedachte raden bij had. Maar voor zijn moeder, die hij pas later heeft vermoord, vindt de rechtbank het wel echt moord met voorbedachte raden. Het OM had levenslang geëist. De voordeelde man heeft alleen de moord op zijn moeder bekend. Nog een rechtszaak. Twee mannen zijn veroordeeld tot elf jaar cel... voor een dodelijke steekpartij vorig jaar op de pier van Scheveningen. Dat had te maken met een ruzie tussen twee drill -rap groepen Het slachtoffer, man van 19 uit Rotterdam... overleed kort na de steekpartij in het ziekenhuis. Nederland kleurt steeds meer donkerrood op de Europese coronakaart. Dat betekent dat voor de provincies Limburg, Gelderland, Overijssel... Zeeland, Utrecht, Zuid-Holland, Friesland en Flevoland... het hoogste waarschuwingsniveau geldt. Waarschijnlijk is volgende week... Heel Nederland donkerrood. En een bijzondere foto van een eekhoornje gaat viral. Op de foto zie je het beestje een mini winkelwagentje gevuld met beukennootjes voor duwen. En het is niet gefotoshopt. De maker van de foto is Albert Beukhof. Omroep Brabant vroeg hoe hij die bijzondere foto maakte. Ja, dit is de tijd dat eekhoorns op zoek gaan naar noten om, om, winkel, om een wintervoorraad zeg maar aan te leggen. En ik denk, hé. Hey. Dat is leuk. Dat is een grote kans als ze komen en ik ga het eens proberen. Ik vul het wagentje met, uh, met noten, zet hem op een mooie locatie en kijk of ze erop afkomen. En inderdaad, dat deden ze. Het eekhoortje werd gefotografeerd in Bergen in Brabant. Beukhof stuurde de foto daarna naar een persbureau. En zo kwam het plaatje ook in Irak en de Verenigde Staten terecht. Het weer af en toe zon, maar ook veel wolken en vooral in het westen kans op regen. Het wordt 8 tot 12 graden. Morgen meer zon en zo'n 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANBB. De N99 Den Helder den Oever die is bij Annapolona nog steeds dicht vanwege een storing aan de Balgzandbrug. En tot zover de verkeersinformatie.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 Uriete. Je voor nee, Je voor nee, Je voor nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Soms ook een zoals de antes. El respeto en diamante. het loco, mirealte. Want je te canto que tú me cantes. Mm. Yeah. Mm. Catalina estás a son sonaría son quien lo diría Catalina estás a son sonaría tú quien lo diría Catalina estás a son sonaría